Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Donald Trump heeft volgens de exitpost... de republikeinse voorverkiezingen in de Amerikaanse staat New Hampshire gewonnen. De stemmen worden officieel nog geteld... maar meerdere media melden dat Trump Nikki Haley heeft verslagen. Dat is zijn enige overgebleven serieuze tegenstander. Bij de voorverkiezingen wordt uitgemaakt... welke kandidaten van de Democraten en de Republikeinen... het tegen elkaar opnemen bij de presidentsverkiezingen in november. Artsfederatie KNMG stopt met het stellen van een leeftijdsgrens... voor hulp bij het bewust stoppen met eten en drinken. Dat meldt Nieuwsuur. Door die methode sterven in Nederland jaarlijks ongeveer 700 mensen. Tot nu toe werd het afgeraden voor mensen jonger dan 60 jaar... maar volgens KNMG moeten ook jongere mensen hulp kunnen krijgen... als ze een weloverwogen keuze hebben gemaakt. Het NAVO-lidmaatschap van Zweden is weer een stap dichterbij... Gisteravond gaf het Turkse parlement zijn goedkeuring... nadat Turkije bijna twee jaar bezwaar maakte. Zweden zou niet hard genoeg optreden tegen Koerden. Alleen Hongarije moet nu nog een besluit nemen... over het Zweedse NAVO-lidmaatschap. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw Houthi doelen in Jemen aangevallen. Twee raketten zijn daarbij vernietigd. Volgens de VS waren die raketten gericht op de Rode Zee... en waren ze bedoeld om schepen in het gebied te raken... De door Iran gesteunde rebellengroep voert aanvallen uit op schepen in de Rode Zee... die mogelijk een link hebben met Israël. Maandag werd ook al houthi doelen in Jemen aangevallen. Het weer, vooral langs de kust en rond het IJsselmeer, is het onstuimig... met windstoten tot 95 km per uur. Ook op andere plekken waait het flink en daarom geldt in het hele land code geel. Die weerswaarschuwing geldt nog tot vanochtend 9 uur. In de loop van de middag minder wind en af en toe zon en het wordt ongeveer 11 graden.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 Oh 75 was brought to an album with a song. so happy I'm so happy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 Er komt een treu